CityDijkers met het NOS Journaal. Demissionair de premier Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd... dat het kabinet Israël niet blind steunt in alles. Volgens hem is onbedoeld die indruk ontstaan. Hij zegt het te betreuren dat er vaak zwart-wit over de oorlog wordt gedacht. Ook in Nederland. Rutte benadrukte dat Israël niet veilig kan bestaan... zolang Hamas aanvallen kan uitvoeren. Maar ook dat Israël bij de strijd burgers moet ontzien. Ook pleit hij voor humanitaire gevechtspauzes. Bij nieuwe luchtaanvallen door Israël zijn volgens de autoriteiten van Hamas 50 doden gevallen in een uur tijd. Informatie kan niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza meldt dat de Israëlische luchtaanvallen op meer plekken voorkomen dan voorheen. Het Israëlische leger heeft gisteren 400 luchtaanvallen uitgevoerd, de dag ervoor 300. In Duitsland is een man opgepakt op verdenking van het plannen van een aanslag op een pro-Israëlische demonstratie. De 29-jarige Tarek S. werd aangehouden in Duisburg, meldde Duitse media. De politie kreeg de tip van een buitenlandse inlichtingendienst. Er werd gevreesd dat de man een vrachtwagen zou willen gebruiken om in te rijden op een pro israëlische demonstratie. Het aantal wijnboeren in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Het zijn er nu 194, dat zijn er ruim 40% meer dan vijf jaar geleden... Bijna de helft van de wijnproducenten zijn gevestigd in Gelderland in Limburg. In de laatste provincie nam het aantal wijnboeren het meest toe. Het weer alleen in het noorden langs de, kust, en langs de kust nog wat regen. Verder is het droog bij een graad of 6. Morgen in het oosten en noordoosten eerst zon. Later meer bewolking en dan volgt er ook regen. Het wordt uiteindelijk 10 tot 14 graden.